8 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Sri Lanka heeft voormalig legerchef Gotabaya Rajapaksa... de presidentverkiezingen van gisteren gewonnen. Zijn belangrijkste opponent, Saeed Premadasa... van de huidige regeringspartij, heeft zijn nederlaag erkend. Rajapaksa kreeg 50,7 van de stemmen... en dus hoefde geen tweede ronde te komen. De verkiezingen draaiden vooral met thema veiligheid. Sri Lanka werd met Pasen getroffen door aanslagen... door islamitische terroristen... Daarbij kwamen zeker 250 mensen om het leven. Raya Paxa is omstreden vanwege mensenrechten schendingen... aan het eind van de burgeroorlog tegen de Tamil-tijgers. In Vlaardingen zijn zes appartementen onbewoonbaar geraakt door een brand. Het vuur brak rond half vier vanochtend uit... in een woning op de tweede verdieping en sloeg over naar een etage erboven. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Veel hartpatiënten met vernauwde slagaders die nu nog standaard een bypass of stand krijgen... zijn net zo goed af met medicijnen. Dat blijkt uit een grote studie onder 5000 Amerikanen. Alleen voor patiënten met vaak pijn op de borst heeft een operatie zin. Het niet opereren van alle patiënten met vernauwde slagaders scheelt honderden miljoenen dollars.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 Het is sinds de presidentsverkiezingen van een maand geleden onrustig in Bolivia. President Morales trad vorige weekende af, maar de protesten houden aan. Het weer vanochtend eerst zonnig, later meer bewolking... met vanavond vanuit het oosten regen, het wordt een graad of zeven. De nacht verloopt ook vrij nat, morgen is het bewolkt... en regenachtig bij een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. Je hoeft maar even niet op te letten... en je bent net die ene persoon die in een mail...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 Goedemorgen, het is zondagmorgen, het is 8 uur en we zijn weer vroeg opgestaan en vroeg uit te veren om u weer wat mooie klassieke muziek voor te schotelen tot 10 uur aan toe. En we gaan vandaag eens beginnen met een concert voor harp in C-majeur. C-grote tert, dus deel, derde deel daaruit, het rondo en er staat bij... Allegro agitato, dat wil zeggen levendig en geagiteerd. François-Adrien Boualjeu en Anaïs uh, Godenaar, die spelen harp. En dan worden zij begeleid door het operaorkest van Rouen, dat ligt in Normandië. En dat is onder leiding van Leo Houssin. De Suite Espanola nummer 1, opus 47, van Isaac Albeniz. Het arrangement voor, van dit stuk is van de heer N. Kraft. En eh, het eh, gaan daaruit spelen uit dit stuk, het Asturias, oftewel Vivace. Norbert Kraft speelt gitaar. De Elisabethan Masque En dat is een stuk van Frederico Bico. Pro Arto Orkest voert het uit. En die doen dat onder leiding van George Wal Welden. Ja, Welden heet de man. Aan deze meneer George Walden, dat was een Engelse componist. Hij werd geboren in 1908 in Chichester en hij overleed in 1963 in Zuid-Afrika. En dit stuk wat u van hem hoorde, dat was dus die a Maske. We gaan door met een vioolconcert. Nummer 5 in A majeur. K219, oftewel de Turkse. Turkish. Deel 1 daaruit, het Allegro Aperto. Nou, uiteraard eh, speelt eh, Arthur Grumio viool. En eh, het wordt uitgevoerd door het BBC Symfony Orchestra onder leiding van Walter Logge. Of Logge, kan natuurlijk ook. En nou is het vervelende dat er niet bij staat wie de componist is. Ik denk Mozart. Oh ja, Mozart. Maar. Ja. <laughs> dat stond er even niet bij. Mozart dus, en de regisseur zegt inderdaad Mozart. Dus eigenlijk Mozart, dus Wolfgang Amadeus, die dit violconcert schreef. Maar het stond er even niet bij, vandaar even de twijfel. Maar je kon het eigenlijk al zien. Als er een K-nummer staat, is het van Mozart. Dat is duidelijk. Soms KV. Goed, we gaan vanuit Oostenrijk met een Franse violist. Dan gaan we naar Spanje. Wederom naar Spanje. En uh, wederom met de gitaar. En geen kleine jongen in dit geval. We gaan luisteren naar het Concerto d'Aranjuez. Van Rodrigo. En de gitarist die het gaat spelen. Dat is een wereldberoemde. Namelijk John Williams. Helaas uh, moeten wij de naam van het orkest schuldig blijven. We hebben dat overal proberen te vinden. Maar de historie vermeldt dat niet. Dus we gaan... Vanuit dat het John Williams is. Die is het in ieder geval. En het orkest zonder naam, zullen we maar zeggen. <much> Dat was natuurlijk het overbekende thema. Concerto d'Aragues concert is veel langer natuurlijk. Dit was het langzame gedeelte daaruit. Goed, dan met John Williams natuurlijk in de hoofdrol op gitaar. En nogmaals het orkest wat erachter zat. Dat zullen waarschijnlijk zullen waarschijnlijk studiomuzikanten geweest zijn. Die er naamloos op stonden. Goed, eh, Morgenblatter, oftewel de ochtendkrant. Jawel, zelfs daar kun je muziek over schrijven. En dat heeft Johan Strauss junior dan ook zeer duidelijk gedaan. Wals Opus 279. En u kent het natuurlijk allemaal van het wereldberoemde nieuwjaarsconcert op 1 januari. En dat orkest gaat het ook uitvoeren, dat is het Wiener Philharmoniker. En dat staat onder leiding van Clemens Kraus. recensie gekregen in het ochtendkrantje want anders schrijf je er niet zo'n eh, mooie wals over natuurlijk. Morgenblatter. We gaan verder met... Ehm, oh, wacht even. Ja, zo. We gaan verder met Granada. En dat is een serenata. De componist is wederom Isaac Albeniz. Die hebben we al eerder gehad vandaag. Maar nu wordt het stuk niet op gitaar gespeeld, maar op een harp. Ja, en dat instrument en de gitaar zult u nog wel vaker tegenkomen vandaag, denk ik. Xavier de Maestre, die speelt op die prachtige harp. Deze prachtige Serenata Granada. Ja, we zijn vandaag een klein beetje Spaans beïnvloed, zal ik maar zeggen. Het vorige stuk Granada en we blijven nog even in Spanje. Federico Moreno Toroba, die uh, schreef het stuk. En het stuk dat heet Romance de los Pinos. Of Pinos, moet ik zeker zeggen. Dat zal het zijn. En de gitarist, dat is uh, eigenlijk een van de meest beroemde... Spaanse gitaristen die er zijn die voor vele klassieke gitaristen ook een groot voordeel voorbeeld was. En dan heb ik het over Andres Segovia. Die speelt dus dit prachtige stuk op gitaar. Dus op gitaar gespeeld door een zeer toonaangevende gitarist Andres Segovia. En we gaan verder met iets geheel anders nu. Een requiem. En dat is meestal iets wat dus gespeeld wordt bij begrafenissen. Het requiem in d Mineur opus 48. In Paradisium. Nou het woord zegt het al genoeg. Dat is dus in het paradijs. Gabriel Fouré schreef het. En we hebben het, uh, het koor dat heet uh, Tenebra en het LSO Kamerorkest onder leiding van Nigel Short... Het laatste stuk van dit eerste uur van ZFM Klassiek is de Winterreize der Leierman. D911, Opus 89. En de componist daarvan is natuurlijk Frans Schubert. Het wordt uitgevoerd door een uh, toch wel hele beroemde tenor... ...namelijk Dietrich Fischer-Dieskau. Oh, het is een bariton trouwens. Dat moet ik me niet in vergissen. Dietrich Fischer-Dieskau, baritonzanger. En u weet misschien dat een bariton zit tussen de tenor en de baas in. Jawel. Klaus Billing speelt piano... steht ein Mann Und mit starren Fingern dreht er was er kann Barfuß auf dem Eise wankt er hin und hin Kleiner Teller bleibt ihm immer leer, Und ein kleiner Teller bleibt ihm immer. Leer. und er knurren um den alten Mann und er lässt es gehen alles wie es will dreht und seine Leier stër En zijn een leier, er steht im Nimmerstil. Wunderlicher Alter, soll ich met dir gaan.